La Boutique. Een hoorspel in vijf delen van Francis Durbridge. Vertaling Frits Enk, regie Dick van Putten. Eerste deel. Ja, neemt u me niet kwalijk, maar is inspecteur Bristol soms op zijn bureau. Nee, het spijt me, maar hij is met vakantie. Oh. Hij komt pas over drie weken terug op Scotland Yard. Zo als je klaar bent met dat rapport, dan wil ik graag... Oh, wat is de brigadier? Telegram voor inspecteur Bristol, sir. En? Komt uit Los Angeles. Van een zekere Louis. Is bij het hoofdbureau binnengekomen. Nou ja, goed. wat staat erin? Aankomst of morgenavond. Moet je dringend spreken, Louis. Goed, gij, meneer Cooper. Ik zie je vanmiddag nog. Hey, dank u, inspecteur. Ik dacht dat inspecteur Bristol in Venetië was. Nee, hij vliegt er pas woensdag in. Ben je al klaar met dat rapport, Hilde? Bijna nog vier kantjes. Goed. we even kijken. Aankomst, Savoy, morgenavond. Dit is zijn broer. Hij zwemt blijkbaar in het geld. Zijn broer? Ja, je hebt er eens van Louis Bristol gehoord, de componist. Louis Bristol? Mm -hmm. Is hij een broer van inspecteur Bristol? Ja. Dat heb ik nooit geweten. U bedoelt toch die man van Golden Girl Ja, precies. Hij heeft drie musicals geschreven hij is toen naar Amerika gegaan en woont nou sinds de laatste vijf jaar in Hollywood. Hebt u hem wel eens gezien? Oh, ja, één keer. Heus waar? Hij is drie jaar geleden even overgekomen om zijn echtscheiding te regelen. Oh, een stapel op zijn muziek. Wat is het voor iemand? Oh, op een, op een gentleman. Grote charmeur. He. Ziet er goed uit, uit ruikt een achter Ah oh, ja, ja, je kent die type wel. <lacht> nee, huh? maar ik wou van wel. <lacht> Is hij ouder dan de inspecteur? Oh ja, ja, ja. op zijn minst tien jaar. Ik denk, eh, nou, hij is al zo tegen de vijf, veertig of Hij schijnt heel anders te zijn dan onze Robert. Je zou nooit geloven dat die twee broers zijn. Nee, ik ken zijn zuster ook, die mag ik wel liever dan die Louis. Zij is toch met die Zwitser getrouwd, die een hotel houden? Ja, ja, ja. Ze hebben een hotel in Venetië bij het Caracrande. Ik heb er foto's van gezien, het ziet er fantastisch uit. En gaat de inspecteur daar logeren? Misschien wel. Oh, wat een geluksvogel. Mijn zuster is met een buschauffeur getrouwd. En dan mag tante Hilde op de kindertjes passen. In de roos, drie keer in de week op de kindertjes passen. Nou en op. Louis, ik ben hier nu al precies een uur. We hebben het gehad over je laatste show, je volgende show, je moeilijkheden met de belasting... en wat je tegen de president van de Metro-Goldwyn-Mayer hebt gedaan. Oh, goeie genade. Heb ik eerst de hele tijd over mezelf zitten praten? <laughs> je hebt het altijd over jezelf. Oh, maar het geeft niet. Maar ik wou dat je straks haken kwam. Waarom stuur je mij dat telegram? Jij moet me helpen, Robert. Nou oh ja, als ik dat kan, zal ik het ook doen. Dat weet je. Maar laat ik je dit zeggen, als het iets te maken heeft met Yves. Nee, Yves heeft er niets mee te maken. Dat behoort tot het verleden. Nou, wat kan ik dan voor je doen? Ik wil dat je iemand voor me opspoort. Iemand opspoort? ja. Uh, vooruit Louis, kom voor de draad met je verhaal. Waar gaat het over? Nou, vijf jaar geleden heb ik mijn musical Golden Girl aan de Majestic films verkocht. Hmm. Zij wilde Carl Spencer in de hoofdrol hebben. Nou, je weet wat er is gebeurd, hè? Spencer stierf en de film is er niet gekomen. Ja, dat weet ik. Sinds een tijdje, sinds ik in Hollywood ben, loop ik met de gedachte rond de rechten terug te kopen van de Majestic... en de film zelf te draaien. Hmm. Ga verder. Een maand geleden leerde ik een man kennen, John C. Reynolds. Hij vertelde me dat hij bevriend was met een Amerikaanse miljonair, Ralph Winter, die in de filmindustrie geïnteresseerd was en die voor zichzelf een maatschappijtje wilde beginnen. Winter logeerde in San Francisco en twee weken geleden zijn Reynolds en ik naar hem toegevlogen en we hebben met hem gesproken. Mm -hmm. Om kort te gaan, uit zakelijk oogpunt was de reis een fiasco. Hoezo? Nou, ten eerste bleek Winter zich helemaal niet voor de filmindustrie te interesseren en bovendien bleek Reynolds hem nauwelijks te kennen. Ik was razend. Natuurlijk. Ik vertelde Reynolds hoe ik over hem dacht, pakte mijn koffers en ik wou juist weer naar Hollywood teruggaan toen ik door Winter zelf werd opgebeld. Ja, yeah, Mr. Winter, ik moet bekennen dat u geen vriendelijke indruk op mij hebt gemaakt. Nee, dat geloof ik graag. En begrijpt u me alsjeblieft niet verkeerd, Mr. Bristol. Ik ben niet van plan om toch in de filmbusiness te gaan. Maar ik wilde u wel vertellen dat uw muziek mij uitstekend bevalt. Oh, dank u. Ik heb uw Golden Girl drie keer gezien. Twee keer in New York en toen nog een keer in Londen. Een pracht show. Heel vriendelijk van u, Mr. Winter. Bedankt voor uw telefoontje. Ja, mijn vliegtuig gaat vandaag nog. Ach, dat is jammer. Ik hoop dat ik u voor vanavond kon uitnodigen... voor mijn kleine party. Een party? Ja, ik vier namelijk mijn verjaardag, mijn 58e. Als je erover gaat denken, verdraait wij de reden om dat te vieren. <laughs> ik wens u het allerbeste. Dank u, Mr. Russell. Mocht u zich nog bedenken, wij zijn in het Mark Hopkins... u weet wel, helemaal boven, zo vanaf 7 uur. Hartelijk dank, Mr. Winter. Het is heel vriendelijk van u. Ik hoop dat ik nog het genoegen zal hebben u te zien. Tja. Ach, naar de hel met Hollywood. Een beetje ontspanning kan mij niet schaden. Goed, ik kom, Mr. Winter. Nou, dat is er voor Dan zien wij u dus vanavond, Mr. Bristol. Hm. O oh, ja, nog één ding. Ja? Neemt u alsjeblieft Mr. Reynolds niet mee. <laughs> Maakt u zich daarover geen zorgen. Ik logeerde in Hotel Fairmont, een van de duurste hotels van San Francisco. Mark Hopkins ligt er echt tegenover. Ik slenterde dus tegen half acht de straat over en ging met de lift naar boven. Toen ik er kwam, was de party al erg op gang. Winter zag me dadelijk en ik moet zeggen dat hij heel vriendelijk tegen me was. Tegen tien uur had ik er genoeg van en ik wilde juist afscheid van Winter gaan nemen... toen er een jonge, charmante vrouw van een andere tafel naar mij toe kwam... Ze was groot, had donkerbruine ogen, honinkleurig haar... en ze droeg een eenvoudig wit japonnetje. Ik kon niet begrijpen waarom ik haar die hele avond nog niet had gezien. Hm. Ze had een glas jus d'orange in haar hand. Tenminste, dat had ze tot ze tegen me opliep. Oh, oh spijt me geweldig. neemt u me alsjeblieft niet kwalijk, ik... Oh, over hem. Oh, het geeft niet. Het is maar d'orange. Maar d'orange? Wat moet u nu beginnen? Ik ben binnen twee minuten op mijn kamer. Ik logeer in Vermont. Heus, u hoeft zich nergens druk over te maken. Maar ik heb uw hele avond betorgen. Oh, nee, nee, nee. Echt niet. Ik wil er toch al weggaan. Hoe staat het met uw Japan? Oh, geen vlekje. Alles is op uw pak terechtgekomen, geloof ik. Als u het soms tegen uw vrienden wilt vertellen. Mijn naam is Bristol. Louis Bristol. Oh. Het spijt me toch zo, Mr. Bristol. Bent u Engels? Ja, mag dat het dan minder, hè? <laughs> Woont u hier in San Francisco? Of bent u hier met vakantie? Uh, nee, ik woon hier. Dan kent u Fairmont wel. Komt u over een half uur in de bar. Ik trakteer u op een martini. Oh, ik, uh... Ja, het spijt me, maar ik drink niet. Oh, oh, dan zal ik al mijn moed verzamelen... en een jus d'orange voor u bestellen. Eh... Uh... U hebt mijn overhemd en mijn pak bedorven en dan nog maar op de zwijgen van deze oer-Engelse das. Heus dit verzoek mag u mij niet weigeren. Uh, goed dan, uh, maar maakt u een verplicht of van, ik, ik ben hier pas. Het is nu vijf over tien, laten we zeggen om elf uur. Goed, elf uur. Ze was bijna twintig minuten te laat. Hm. Ik dacht al dat ze niet meer zou komen. Maar ze kwam toch. Nadat we alle twee wat grapjes gemaakt hadden over de jus d'orange... vertelde ze mij dat ze Virginia Allen heette... en dat ze bij Ralph Winter werkte. Ze zag er betoverend uit van wat... hmm. En ik nam toen een besluit om langer in San Francisco te blijven... om haar beter te leren kennen. Jij onverbedelijke vrouwenjager. Jij laat ook geen moment voorbij gaan. Nee, nee, nee, nee zo was het niet, Robert. Nou, vooruit, ga verder. Nou, de volgende avond nodigde ik haar uit... om met mij te gaan dineren. De volgende dag, het was zondag... huurden we een wagen en reden de kust langs tot Kamel. Het was een heerlijke dag. Ik geloof dat ik hem nooit zou vergeten. Maandag zag ik er niet omdat ik naar Los Angeles moest vliegen... maar dinsdagavond dineerden we weer samen in een klein restaurant op Nap Hill. Die avond vroeg ik het in huwelijk. Bedoel je dat serieus? Ja, natuurlijk. Maar we kennen elkaar nauwelijks, Louis... We hebben elkaar vrijdag pas voor het eerst gezien. En wat geeft dat nou? Ik kende Yves jaren, maar het is toch op niets uitgelopen. Waarom is het op niets uitgelopen? Ach, ik weet het niet. Moeilijk te zeggen. Toen we pas getrouwd werden, probeerde ik een operette te schrijven, maar het liet toen niet zo goed. Ik was nerveus, humeurig, moeilijk. Ja, en dat kon Yves niet hebben. Hm. En hoe kom je erbij dat ik dat wel kan hebben? Och, ik hoop alleen maar dat je het wilt proberen. Nou, ik moet zeggen dat je eerlijk bent. Heus maak je geen illusies over mij, Virginia. Als je gaat trouwen, moet je die wel hebben. Ja, daar heb je gelijk in. Hallo? Ah, dag Suki. Hoe gaat het ermee? Uitstekend. Ik zie je donderdag wel. Suki is mijn kapster. Ze ah. komt van die reuze aardig. Virginia, wat is je antwoord? Ik, ik heb eigenlijk nog nooit serieus een trouwe gedacht. Waarom dan nu niet? Gloeis, kunnen we daar een andere keer niet over hebben? Nee, je antwoord is dus nee. Nee, dat, dat betekent helemaal geen nee. Het komt eenvoudig omdat... Kom morgenavond naar me toe, dan kunnen we erover praten. Goed. Ik heb een flatje Mason House, dat is bij California Street. Ja, dat Wa weet ik. Ik ben je zondagmorgen toch komen ophalen? Oh, ja, natuurlijk. Nummer 24. Ik kom maar na leven. Virginia, ik kan je niet vertellen wat deze laatste vijf dagen voor mij hebben betekend. Geld speelt voor mij geen rol. Misschien kan dat je besluit wat gemakkelijker maken. Heus, ik heb het heel goed. En we hoeven ook niet in Amerika te blijven als je dat niet wilt. Louis, lieveling, laten we het daar nog morgen over hebben, hè? Alsjeblieft. Natuurlijk, liefste. Zoals je wilt. De volgende morgen liep ik een hele tijd in San Francisco rond en keek voortdurend op mijn horloge. Ik at in het hotel en smiddags ging ik uit Wanhoop naar de bios. Precies om zeven uur stond ik in de hal van Maison House op de lift te wachten die mij naar Virginia's flat zou brengen. Goedenavond, sir. Goedenavond. Kunt u mij naar flat 24 brengen? U is 24? Ja, Miss Ellen. Miss Ellen? Ja, Miss Virginia Allen. Ja, spijt me, sir, maar dan woont hier geen Miss Allen. Hé, nee. dit is toch Mason House? Ja, natuurlijk, Mason House. Maar u moet een verkeerd adres hebben gekregen, sir. Wij hebben hier geen flatbed nummer 24, het gaat hier maar tot 18. Maar nee, ik heb Miss Allen hier zondagmorgen opgehaald. Ze stond in de hal op te wachten. Tja, kan wel dat ze in de hal uur heeft gewacht, maar die dame woont hier echt niet. Ik heb nog nooit van Miss Allen gehoord. Bent u de concierge? Ja, zeker. is mijn naam. Ed Donovan. Ik ben hier al zeven jaar, ik ken alle mensen van de flat. Hm, denk ik. Het spijt me dat ik u niet verder kan helpen. Oh, het is al goed. Daar hangt een lijst met name van de huurders daar aan de muur, als u er nog naar wilt kijken. Die moeite heb ik me bespaard. Mm -hmm. Ik voelde dat Danny van de waarheid sprak. Mm -hmm, ja. Ik stapte in een taxi en reed naar Mark Hopkins. Wendel lag met een griep in bed en had laten weten dat hij door niemand gestuurd wilde worden. Mm -hmm. Na een kort babbeltje met de portier... ...werd ik tenslotte naar een suite op de 14e verdieping gebracht. En daar werd ik voorgesteld aan een vrouw genaamd Betty Lane. Ik ben Betty Lane, de privésecretaris van Mr. Winter. Wat kan ik voor u doen? Mijn naam is Bristol. Louis Bristol. Ja, dat weet ik. Wat is er, Mr. Bristol? Ik had eigenlijk gehoopt Mr. Winter een moment te kunnen spreken. Oh, Dat is onmogelijk. Hij heeft Kort en hij wil niemand ontvangen... Uh, kan ik u misschien helpen, Mr. Bristol? Maar kort, alstublieft. Miss Ellen is een vriendin van mij. En ik wilde Mr. Winter vragen of hij zo vriendelijk wilde zijn... ...mij haar adres te geven. Miss Ellen? Wie is Miss Ellen? Virginia Ellen. Zij werkt bij Mr. Winter. Ze werkt bij Mr. Winter? Ja. Oh, dat is iets nieuws voor me. En wat zou ze dan wel doen? Wilt u daarmee zeggen dat u nog nooit van haar hebt gehoord? Nee, het spijt bij me maar. Kent u... Kent u de meeste mensen die voor Mr. Winter werken? Ik ken alle mensen die voor Mr. Winter werken. Er zijn er niet zoveel, maar een paar uitverkoorene. Uw vriendinnen staan niet bij, dat kan ik u verzekeren. Hm. Ja, ja. Uh, waar heeft u die Miss uh, Ellen leren kennen? Op de party. Op Mr. Winter's party? Ja. En heeft ze tegen u gezegd dat ze voor hem bent? Ja, dat heeft ze tegen mij gezegd. Oh, ik krijg de indruk dat ze u voor de mal heeft gehouden, Mr. Bristol. Heus, hier werkt niemand die Virginia Allen heeft. Toen ik terugkwam in mijn hotel... werd me verteld dat er om half een jonge dame had opgebeld... maar ze had geen bericht of naam achtergelaten. Of het Virginia was of niet, ik weet het niet. Hmm. En toen? Drie dagen, drie lange dagen, Robert... heb ik in San Francisco rondgelopen in de hoop haar te vinden. Ik ging restaurants en cafés binnen, overal waar we samen geweest waren. Maar haar vrienden dan... Je moet vast de plaats van een vrienden ontmoet hebben. Nee, niet één. Het werd me langzamerhand duidelijk... dat ik weliswaar op dit schepseltje verliefd geworden was... maar dat ik zo goed als niets van haar af wist. We hadden elkaar vaak gezien, maar... zoals altijd had ik... had ik weer aan één stuk deur... over mezelf zitten praten. Mm -hmm. Ga door. Op de derde dag, toen ik me al begon te voelen... ...herinnerde ik mij plotseling dat meisje waar Virginia mee had gesproken... ...in dat kleine eethuis op Noob Hill. De kapster. Precies. Ik herinnerde me dat Virginia haar Suki genoemd had. En dat ze van Honolulu kwam. Voor de eerste keer dacht ik dat ik weer een beginpunt had gevonden. En? Ik ging een praatje maken met de receptioniste van de kapsalon in mijn hotel. Een aardig meisje. Ze beloofde me Suki op te zoeken... Zelfs al zou ze met elke schoonheidszaak in heel San Francisco moeten telefoneren. Heel aardig van haar. Ja, laat in de middag belde ze me op. Ze vertelde dat het meisje Suki Talmets heette. Suki Talmets. Hm. En dat ze bij André Marquand, een schoonheidsspecialist, werkte. Ik ging dus naar Marquand's zaak hm. en vertelde hem dat ik op zoek was naar een van zijn klanten, Virginia Allen. Ik zei hem dat ik haar al een paar dagen zocht... ...en dat ik hem bijzonder dankbaar zou zijn voor elke hulp die hij mij kon bieden. Nou, de rest hoef ik je niet te vertellen. Hij had nog nooit van Virginia Allen gehoord. Mm -hmm. En dat meisje, ja. die Soekie... Ja, daar heb ik hem natuurlijk ook over gevraagd. Maar ook dat leverde geen resultaat op. Het spijt me, maar Miss met werkt hier niet meer. Ze is eergisteren weggegaan. Wat? Ja, precies wat ik u zeg... Vraagt u mij niet waarom, ik weet het zelf niet. We waren goede vrienden, heel goede vrienden, al bijna vier jaar. En uh, toen, op een zaterdagmorgen, kwam ze naar me toe en ze zei... Monsieur André, het spijt mij, maar ik wil mijn ontslag hebben. En ze is daarna weggegaan. En weet u waar ze nu is? Nee, dat weet ik niet. Ze heeft tegen een van de meisjes gezegd dat ze bij Hilton in New York ging werken, maar... Uh, of dat waar is, weet ik niet. Pardon, het spijt mij bijzonder, maar u moet me excuseren, ik heb het vanmorgen erg druk. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Sorry dat ik u lastig gevallen. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik wou dat ik u maar kon helpen. Pardon, u zei dat u haar al een paar dagen zocht. Ja. Nou, waarom neemt u dan geen privédetectief monsieur Bristol? Een detective? Ja. Laat hem die vrienden van u opzoeken. Dat is geen slecht idee. Helemaal niet. Ik dank u, monsieur Marquand. En um, heb je een privédetectief gehuurd? Ja. Ik heb hem precies verteld wat er gebeurd was. En hij twijfelde geen moment aan dat hij Virginia voor mij zou vinden. Hmm. Hij zei me ook dat hij het weliswaar niet leuk vond om te doen, maar dat zijn honorarium 3000 dollar was, was vooruit te betalen. Oei, je genade. 3000 dollar, dat verdien ik in geen maanden. En wat gebeurt er? De schooier niets. Heeft hij niet eens geprobeerd? Waarom niet? Nauwelijks 24 uur na ons gesprek kreeg ik mijn check terug, gelijk met de nummer van de New York Times. Het speet hem wel, maar het geval interesseerde hem niet meer. Mm -hmm. Maar waarom de New York Times? Ja, dat wist ik eerst ook niet. Maar al lezenden vond ik een klein stukje bij de nagekomen berichten. In Central Park was het lichaam van een jong meisje gevonden. Vermoord. Doodgestoken. Suki. Suki Talmadge. los. Ja, dat is het. Dat weekend bleef ik nog in San Francisco in de hoop dat Virginia nog iets van zich zou laten horen. Maar dat deed ze niet. Zonder avond ben ik naar Hollywood teruggevlogen. Mm -hmm. En je hebt haar niet meer gezien of iets van haar gehoord? Nee. Robert, ik zal je zeggen wat je voor me moet doen. Ik wil dat jij je, je reis naar Italië afzegt en naar San Francisco vliegt. Wat? Ja, ik betaal natuurlijk alle kosten. Ja, maar Lois, ik kan zomaar niet naar Californië vliegen. Waarom niet? Zeg nou zelf, jij hebt vakantie. Je hoeft pas over drie weken terug op je bureau te zijn. Ja, ja maar ik, ik wil helemaal niet naar Amerika. Ik wil naar Venetië, naar Catherine. Ja, bovendien, waar moet ik dat meisje vinden? Dat is zoeken naar een naald in een hooiberg. Oh, goed, dat weten we dan. Wil je nog iets drinken? Nee, dank je. Wanneer ga je naar Italië? Morgen gaat het vliegtuig. Vlieg eerst naar Rome, blijf daar een paar dagen. En vandaag ga ik naar Venetië. Hm. Doe de goed aan Catherine en Freddy als je ze ziet. Hm, tuurlijk. Oh, het is al tien uur, dan moet ik opstappen. Zeg, uh, sorry dat ik me zo even niet kon beheersen. Ach, vind dat niet. Maar als je me niet wilt helpen... Wat bedoel je daarmee, als je me niet wilt helpen? Gebruik je gezonde verstand, Lois. Hoe kan ik dat meisje vinden? Een naald in een hooiberg. Robert, ik weet je standpunt nu. Maar vertel me dan tenminste wat jij ervan vindt. Wat is er gebeurd, Robert? Wat is er verkeerd gegaan? Heeft zij mij heus zomaar in de steek gelaten? Ik weet het niet. Maar waarom zou ze tegen me gelogen hebben over dat flatje in Mason House? En dat ze bij Ralph Winter werkte? En een moord, Robert. Soekie Talmatch. Heeft dat iets met Virginia te maken? Heeft dat iets te maken met haar verdwijning? Ja, werkelijk, Loos, ik kan het je niet zeggen. Mm. Zo, en weet u nou zeker dat u alles heeft, sir? Ik geloof van wel. Heeft u die twee sporthemden al ingepakt? Die van de wasserij zijn teruggekomen. Ja, die heb ik al in mijn koffer. En maakt u zich nergens zorgen over als ik weg ben, Mrs. Webb. Pas maar goed op uzelf. Nou, die raad kan ik u ook wel geven, Mr. Bristol. En doet u vooral de goede aan uw zuster en aan haar man. Zal ik doen? Ach, nee. Nou zeg ik maar steeds dat u niets moet vergeten en ik doe het zelf. Wacht eens even. Mrs. Bristol stuurde me gistermiddag deze centuur. Ze zei dat u er wel van wist. Oh ja, die is voor Catherine. Mm -hmm. Mijn zuster kocht de laatste keer dat ze hier was een jurk bij Mrs. Bristol en verloor toen die centuur. Huh. Ja, Eve heeft de hele tijd geprobeerd een nieuwe te krijgen. Eh, geef maar hier, ik stond alleen in mijn koffer. Alsjeblieft. Kansikten 82-71. Ben jij het Robert? Met Eve. Oh, goedemorgen Eve. Wil je alleen een prettige vakantie wensen? Dank je liefje. Heeft Mrs. Lapje de centuur gegeven? Ja, maak je maar geen zorgen. Ik zal erop letten dat Catherine hem krijgt. Die de ja, natuurlijk. Oh, tussen twee hartjes. Je weet toch wel dat uh, Louis in Londen is? Ja, hoe weet jij dat? Er stond een uh, foto van hem in de krant vanmorgen. Heb jij hem gesproken? Uh, ja, ik heb gisteravond wat met hem gedronken. Hoe gaat het met hem? Oh, steeds de oude. Och, je kent Louis. Is hij uh, hier alleen? Ja, alleen. Hoe lang blijft hij? Ik dacht dat hij een week had gezegd, maar zeker weet ik het niet. Oh, dan... Weet je wat, Yves? Ik kom voordat ik naar het vliegveld ga even bij je langs en dan vertel ik je alles. Heb je dan nog tijd? Oh, een zeven tijd. Goed, Robert, doe dat. Dus tot over twintig minuten? Oh, ik ben jaloers op je. Ik wou dat ik naar Venetië kom. Yves, maak mij wat wijs. Op het ogenblik zou je nergens liever willen zijn dan in Londen. En dat weet je best. wat fijn om je weer te zien. Robert, oh, lieveling. Spijt me dat je niet van het station kan afhalen. Een vriendin van is vannacht plotseling naar het ziekenhuis gebracht. Ah, Catherine, wat geeft dat. Freddy was er toch met zijn motorjacht. Wat kan ik toch meer wensen? Nou ja, ik ben er. Nou, laat me eerst bekijken. Oh, je ziet er voortreffelijk uit. Geen dag ouder dan 28. Wat <laughs> zeg je me nou? Ik ben mm -hmm. 28. En al heel wat jaar. <laughs> nou, jij ziet er ook goed uit, Robert. Heus? Hoe vond je Rome? Reusachtig. Ben er drie dagen geweest, enorm. Hoe gaat het met Eve en uh, met Mrs. Webb? Oh, heel goed. Je moet de groeten van haar hebben. En van Eve natuurlijk ook. O, oh, het spijt me verschrikkelijk, Catherine. Je weet toch wel die centuur die Eve mij voor jou heeft... Alsjeblieft, Robert. Zeg niet dat je hem had vergeten. Ja, ja, dat moet wel. Dat... Ik heb hem hier niet. En ik weet toch zeker dat ik hem in mijn koffer gedaan heb. Oh, oh, oh ik weet precies wat jij gedaan hebt. Je hebt hem op je bed laten liggen. Nee, ik weet zeker dat ik hem zelf in mijn koffer heb gedaan. <laughs> nou, maak je maar niet druk over. Het is niet zo belangrijk. Ik zal Mrs. Webb een kaartje schrijven. Ik kan ze wel sturen. Nou, vertel me nou eens. Hoe gaat het met Yves? Goed? Uitstekend. En La Boutique loopt voortreffelijk. Veel beter dan wie ook verwacht had. Nou, eerlijk gezegd. Wij tweeën dachten dat we wel heel gauw failliet zou zijn. Zo, waarom is er niet met je meegekomen? Geen tien paarden kunnen Yves op dit moment uit Londen halen. Waarom niet? Louis logeert in de Savoy sinds dinsdag. Ik dacht het hier nog steeds. Hm. Hij heeft me een lange brief geschreven. Heb jij hem nog gezien? Ja, aan de avond voordat ik wegging heb je nog wat gedronken. Was hij alleen? <laughs> Jij en Yves, hè? Jullie stellen altijd dezelfde vragen. Nee, nee, nee, nee. Het is me ernst, Robert. Ik weet waarom ik het vraag. Vanuit San Francisco schreef je me een lange brief over een meisje dat hij daar had leren kennen. Een Engels meisje. Hij was helemaal van een bezeten. Hij wilde met haar trouwen? Ja, dat weet ik. Maar ze zijn niet getrouwd. Ze heeft hem laten zitten. Ha, hm. wat vertel je me nou? Een meisje dat de brutaliteit en de, de, de onbeschaamdheid erop onze lieve goeie Lewis te laten zitten? Nou, ik kan me niet voorstellen. Maar het is waar, Catherine. Maar wat, wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Nou, een paar weken geleden vloog Lewis naar San Francisco om daar een Amerikaanse miljonair op te zoeken. Ach, maar dat is zo'n lang verhaal. He, ik voel me zo enorm plakkerig. Ik wil eerst mijn kleren uitdoen en een douche nemen. Ik zal jou en Freddy alles bij het diner wel vertellen. Dat kan ik niet geloven. Heeft ze me niet opgebeld of over mijn brief geschreven? Taal nog teken. <laughs> Eigenlijk vind ik het voor Lou is wel een goede les. Maar wel wat hard aangekomen. Wat vind jij ervan, Freddy? Oh, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Het leven is vol verrassingen. <laughs> Dat is een heel wijze opmerking, Freddy. <laughs> Maar ik ken mijn Freddy, Robert. Hij heeft waarschijnlijk geen woord gevolgd van wat we hier hebben gezegd. Maar liefste... Nee, lieveling. Jij was met je gedachten heel erg anders. <hè> Bij wij totaal waarschijnlijk. Luister maar niet naar haar, Robert. Ik heb geen woord gemist. Geen enkel woord. <tie> wat bedoel jij daar dan mee? Het leven is vol verrassingen. Dat zal ik je vertellen. Die man die Louis ontmoet heeft, die Rolf Winter bedoel ik, is hier in Venetië. Weet wat? jij dat zeker? Ja, jij hebt hem zelf nog gezien. Hij heeft hier eergisteravond aan dat tafeltje gegeten met zijn dochter. Die, die dikke man met, het, met dat grijze haar, die, die op alles wat aan te merken had? Ja, precies, die bedoel ik. Dat vind je zeker dat dat Winter was? Ja hoor. Heel zeker. Mario, kom eens even hier. Signor. Uh, de man die eergisteravond aan dat tafeltje daar zat, je weet wel, die Amerikaan. Uh, Mr. Winter? Uh, ja, ja. Zei hij niet dat hij in het Gritty Palace Hotel logeerde? Uh, voor zover ik weet wel, signor. Uh, was dat Mr. Rolf, Winter? Dat was Mr. Rolf Winter, signor. Een heel moeilijk heer. Ja, hij was voortdurend aan het klagen. Over de zuid Orange, signora. En dan, die was niet eens voor hem. Hey, ik had medelijden met zijn arme vrouw. Zijn vrouw? Ik dacht dat dat... Dat, dat, dat knappe meisje waar je meestal te dineren. oh, was vast en zeker zijn vrouw niet. Ik dacht dat het zijn dochter was. Het was zijn vrouw, senor. Ze waren was tien dagen getrouwd. Zij is Engelse. Engelse? Si, senor. Weet je toevallig hoe ze heet? Ik bedoel hoe hij haar noemde. Ja, Virginia. Maar hij zei ook vaak honey. Dank je, Mario. Is het zo so in orde, Mr. Brussel? Is het diner goed, bedoel ik? Ja, ja, ja. Het steekt ook, Mario. Dank u, senor. Dat hetzelfde meisje waar Lewis bevriend mee was? Ja, ze heeft dezelfde namen. Miss Engelse. Het is vast en zeker dezelfde. Kan niet anders. Goedemorgen, Mr. Bristol. Wilt u nog koffie? Nee, dank je, Mario. Wat een prachtige dag, hè? Die zal ik me zeker herinneren als ik weer in Londen terug ben. Zonneschijn en ontbijt op een terras. U had hier vorig jaar in november moeten zijn, <laughs> senor. Oh, morgen, Robert. Ah, Catherine. Hier, ik heb een brief voor je uit Londen. Dank je. Heb jij het gisteravond gehad? Heb je gemist, bij diner? Ik ben eens bij het Gritty Palace Hotel bezig om te kijken. Ik wilde die Mrs. Winter wel eens zien. En? Zag ze er precies zo uit zoals je verwacht had? Nee, de winters waren al weg uit Venetië. Ze zijn gistermorgen naar Londen gevlogen. Oh, wie heeft je dat verteld? De receptionist. Uh, neemt u mij niet kwalijk, senor. Hoe laat wilt u uw lunch hebben? Nee, maar joh, we gaan vandaag uit. We eten wel ergens. Dank u, senora. Catherine? Ja? Dit is helemaal geen brief. Het is een foto. Iemand heeft mij een foto gestuurd. Een foto? Laat het zien. Maar dat is la boutique. Goedemorgen, inspecteur. Hilda, wil jij van mijn gesprek aanvragen met Venetië. Het nummer is. Wacht even, dat heb ik hier eens opgeschreven. Dacht ik, oh ja hier. Um, San Marco 2986. Heb je dat? Hotel ja. Cristallo. 296 Hotel Cristallo. Dit is een privégesprek van Mr. Robert Prestel. Ja, inspecteur. Ik uh, ben op een bureau en uh, ik wil geen enkel ander gesprek hebben, zolang ik niet met de inspecteur gesproken heb. Ja, komt voor elkaar, inspecteur. Wat ziet u de bezorgd uit? Ja, daar heb ik ook alle reden voor. Hoe breng je in godsnaam een collega en een vriend bij dat zijn broer vermoord is? Zijn broer? Hm? U bedoelt Lois Prestel, de componist? Ja. Is hij vermoord? Ja, zijn lichaam is vanochtend gevonden in de moordensalon La Boutique. La Boutique? Ach, ja, die modezaart bij Sloan Street. Het eigendom van een ex-vrouw. Wat is er gebeurd? Dat weten we nu juist niet. We weten niet eens wat hij daar in die winkel deed. Alles wat bekend is, dat hij daar op een stoel hing. met een mes in zijn rug. Oh, uh, neem me die kwalijkse. Dat komt u hier doen, Brigger, Ik heb u toch gezegd dat hij in de winkel moest blijven? Ja, ja, dat weet ik, maar... Uh, nou, nou, wat nou? Zou ik u even kunnen spreken, inspecteur? Huh? Oh, ja, ja. Ga maar even naar mijn bureau. Uh, dat telefoontje hield dat of geef je maar door, hè? Ja. Maar, wat is het? Ik heb hier iets dat ik u graag wilde laten zien. Hm? Het is een centuur. Een centuur van een jurk. Ja, dat zie ik ook, ja. Ik heb hem aan Mrs. Bristol laten zien. En ze was stom verbaasd, inspecteur. Ze zei dat ze deze centuur...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 Geluisterd naar het eerste deel van La Boutique. Een hoorspel in vijf delen van Francis Durbridge. Vertaling Frits Enk. De rolverdeling was als volgt. Robert Bristol, Bert Dijkstra. Brigadier Cooper, Tony Folletta. Inspecteur Daly, Jan Borkes, Hilde, Joke Hagelen. Louis Bristol, Frans Somers, Betty Lane, Vesia Rone. Rolf Winter, Rob Gerards. Virginia Allen, Els Buitendijk. Ed Donovan, Jos van Turenhout, André Marquin, Dick Scheffer, Mrs. Webb, Doris Rugani, Eve Bristol, Eva Jansen, Kathleen Houtman, Wiesje Bouwmeester, Freddy Houtman, Joop van den Donk, en Mario Hans Karsenbarg. Ter regie had, Dick van Putten.